Mirjam Boekraad met het nws Journaal. Programma's van Baby TV zijn enige tijd onderbroken door Russische propaganda. In Nederland, Scandinavië en Portugal kregen kijkers beelden te zien van Vladimir Poetin en juichende Russen. Het nieuws werd gemeld door Nu.nl. Het Franse satellietbedrijf Eutelsat spreekt van een geavanceerde aanval van hackers. Die zouden hebben ingebroken bij de satelliet en het signaal van het kinderprogramma hebben verstoord. Utelsat weet niet wie de hackers zijn. Bij een grote brand vannacht op een sportcomplex in Amersfoort... is de kantine van VV Hoogland in vlammen opgegaan. De brand ontstond tijdens een whiskyproeverij van sponsors van de club. Bij de proeverij vloog een rookkist in brand... waarin zalm en buikspek werd gerookt. Niemand is gewond geraakt. Bewoners van een aantal West-Brabantse en Zeeuwse dorpen... moeten hun kraanwater voor de zekerheid drie minuten koken... Door een lek in de hoofdwaterleiding gisteren... kunnen er bacteriën in het drinkwater terecht zijn gekomen. Hoe dat lek kon ontstaan is niet duidelijk. Het kookadvies geldt het hele weekend voor de dorpen Nieuw Vossenmeer... Heense Molen, sint Philipsland en anna Jacobapolder. Het Russische leger heeft vannacht de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen met drones. Zes mensen zouden om het leven zijn gekomen en zeker tien gewond geraakt. Volgens de burgemeester van Garkiv zijn bij de aanval flatgebouwen, winkels en een tankstation getroffen. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Japan. Op het circuit van Suzuka was hij 66.000ste seconden sneller dan teamgenoot Sergio Perez. Verstappen pakte tot nu toe bij alle vierde races van dit jaar pole position. De Grand Prix van Japan is morgenochtend. Het weer, zon, sluierwolken en ook Sahara-stof. Een stevige zuidenwind en het is 20 tot 26 graden. Ook morgen nog vrij zonnig en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het nog langzaam over de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Baden 8 kilometer met een half uur vertraging. Want na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En nog 20 minuten op onthouden op taart 10 Noord. Vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwmeer. Bij Amsterdam-Hemhavens 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, oud Zandvoort. We gaan naar Sardinië en waar die zegt dat ja, het verkeer zand door aan de zee, aan de zand, aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, en met en zusje, oma, piet, tante Piet en de hele familie is dus we aan de zand. Ze placht het deel, bij vredes weer haar paaier opgehoopt. Maar Potter op zijn gilt, de zee zit in mijn ogen. Gaan we naar Zand? Natuurlijk, lieve luisteraars, Tante Leen, we gaan naar Zandvoort aan de Zee. En dat betekent dat u weer luistert naar het programma ZFM, Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Jastra. tegenover me zit Ger Sensen. En aan de andere kant van de tafel staat Thomas de Jong... die verantwoordelijk is voor de regie en de techniek en de muziekkeuze. Thomas, heb je leuke muziek uitgezocht? Ja. Nee, dat dacht ik wel, dat doe je altijd erg goed. Um, Lieve luisteraars in binnen- en buitenland... ik weet dat er vooral naar dit programma erg veel geluisterd wordt... en met name omdat het vandaag over een heel bijzonder onderwerp gaat... namelijk het Zandvoort Museum en de geschiedenis van dat gebouw... en misschien dat we ook nog een klein stukje kunnen discussiëren... over de toekomst van het gebouw... want ja, als je met Ger Sensen praat... de oudste voorzitter van het genootschap oud Zandvoort... en hij weet werkelijk alles van gebouwen en de historie... Uh, dan is het heel bijzonder. Het onderwerp is dan ook zonder historie heeft het geen toekomst. En de historie die moesten we koesteren. Er is al genoeg platgewalst en afgebroken en dergelijke. Dus uh, we gaan met name praten eventjes over het verleden en over de toekomst van het gebouw. Ger, fijn dat je er bent. Je hebt je de nodig op al voorbereid op dit gebouw. Zullen we eerst even over de geschiedenis van het gebouw gaan praten? Hoe lang gaat dat terug? Ja, dankjewel uh, Pieter voor de uitnodiging om hier te mogen zitten. Om iets te zeggen over het museum. Maar in ons voorgesprek net heb ik al gemerkt dat jij eigenlijk ontzettend veel weet van dat gebouw. Ik wou me een beetje voorbereiden op jouw gesprek, want ja. ik, ik ken jou ja. te lang en te goed. <laughs> ja, eigenlijk te lang misschien wel, maar het viel mij op, ik denk. Waarom zit ik hier eigenlijk? Want Pieter, hey, je weet alle jaartallen al. Je ja. weet hoe het gegaan is. Nee. Alle voor- en tegen, politieke ach, tegenstanders. Geer, ik word helemaal rood van trots. Ja. Maar jij weet veel meer. Ja. We, nou. gaan de, we gaan de geschiedenis in. We gaan de geschiedenis in. Ja, je, je hebt even de, in het voorspel, heb je even gevraagd van mij, van wat stond er vroeger? Ja. Dan moet je weten dat dat... Uh, het gebouw is geweest, wat dus gesloopt is... en midden op het gasthuisplein heeft gestaan. Uh, dat was het oude mannen- en vrouwen gasthuis? Een oude mannen- en vrouwen. Met dat, ja. dat beeldje bovenop, een ja. beetje klokgevel ja. en dergelijke. Ja. Links de baan, rechts de Rozenobelstraat. Het grappige is dat er in de literatuur over de ontstaan van dat land verschillende data worden genoemd. Maar de meest waarschijnlijke is toch 1539... Als je dan naar mij vraagt wat heeft daarvoor gestaan... dan denk ik dat ik je eerlijk kan zeggen dat er daarvoor niets gestaan heeft. Want in die tijd was de bevolking van Zandvoort... waarschijnlijk niet groter dan 700 zielen. En uh, nou ja, uh, dat, dat schommelde altijd een beetje in die, in die eeuwen... tussen de 700, 900 en, en 500. Als er weer een epidemie uitbrak, dan lag de helft weer op het kerkhof. Uh, vandaar dat uh, dat gasthuis natuurlijk zo verschrikkelijk oud was in 1928... dat het natuurlijk dood en doodzonde is geweest... dat men niet daarvoor wat geld heeft gereserveerd om het te behouden. Ja. Het oudste gebouw van Zandvoort. Ik heb in de stukken gelezen... het kostte eigenlijk niet zoveel om dat te restaureren. Nee, en dan moet je nagaan dat in de stukken kun je ook lezen... dat in negen, begin 1900, 195 of zo... hebben ze nog de hele gevel vernieuwd. En 28 jaar later, of 25 jaar later... Plat. Plat. Wegwezen. Zonde. Hè? Ja. Maar in zijn algemeenheid kun je stellen... dat eigenlijk bij het gemeentebestuur... zeer weinig historisch besef bestaat. Komt dat? Interesse Import. is er niet? Import. De de mensen van enige, Zandvoort. De enige liefde voor Zandvoort kwam destijds... door Piet van der Meijen... de vader van Kors... Ja die heeft al in de jaren dertig stukken geschreven over de historie. Die verdiepte zich er ook in. Maar ik heb nooit begrepen dat er is nooit een beweging geweest verder... om de historie van Zandvoort tijd al vast te leggen. Wat er gebeurde waren de krantjes waar al die artikelen in staan... en die nu onder de bevolking met het millennium cadeau verdeeld zijn. Iedereen kan het vinden. En daaruit sprak toch wel een, een, een toon van liefde voor Zandvoort... door oude Piet... Maar die werd dan alleen door misschien uh, de heer, de archivaris van Zandvoort, die de Aanzichtkaarten inkleurde. En natuurlijk uh, onze man uh, die, uh, die het genootschap heeft meelopen oprichten: uh, Chris Wagenaar. Uh, Chris Wagenaar. En met. Uh, nou, aan schiet <kwijnt> uh, Die hebben dus gezorgd ervoor dat er wat vorm aangegeven werd. Maar je moet niet vergeten dat dat pas gebeurde. Eigenlijk na 1970. Ja. En dan is het nog het initiatief geweest... van de Wurf... die de aanzet heeft gegeven... met meneer Brune... dat is de naam waar ik niet ja. op kon. Hè, om vorm te geven aan die vereniging. Ja. En dat heeft zich dus heel langzaam... want men had al op het oog eigenlijk in die jaren, om een oudheidkamer te maken. Uh, Ger, je gaat nu met hele grote stappen. Even, even terug naar de sloop van het oude mannen- en vrouwen-gasthuis... op het Gasthuisplein. Ja? Dat was in 1928. Ja, 1928. Waar gingen die oudjes naartoe? Ja, nou, Ze hadden dus aangekocht, de gemeente, dat gebouw wat ernaast staat... Zwaluwstraat 1, waar uh, Clara van Velzen dus, uh, de eerste stenen had gelegd... op uh, 12 oktober 1897... En dat gebouw, dat, dat is een woonhuis geweest. Nou, praten dat, we praten over het huidige Zandvoorsmuseum. Dat, het huidige Zandvoorsmuseum, ja? dat is een woonhuis geweest. En je kunt in de badgastenlijsten gewoon zien dat daar een heleboel bastgasten ook uh, ondergebracht is. Het is was. als een pensioen. Nou, weet ik niet. Je kunt niet van ieder huis wat aan badgasten verhuurd zeggen dat het een pensioen is. Bed en Brikvest. Roems. Ja, daar hadden ze nog nooit hmm. van gehoord toen. Nee, <laughs> nee. nee dus het is dus, dus gewoon kamerverhuur. En uh, dat deed heel Zandvoort natuurlijk uh, voor de oorlog, zeker. En ja. ah, na de oorlog thuis ook nog. Ja, maar goed, toen zijn ze dus naar de Zwaluwstad gegaan. En uh, dat heeft uh, tot uh, ongeveer, dacht ik, 74, 75 geduurd. En uh, toen werd dat ook weer opgedoekt. En langzamerhand is daar toen het gemeentelijk museum ingekomen. Even, even, ik, dat, ik, even dat oude uh, mannen- en vrouwen gasthuis. Ik heb begrepen, er zijn een aantal beheerders van geweest. Vader en moeder, zoals dat dan heet. Ja. Waarin vader de keuken beheerde en moeder de wasdee... En, en... Dat soort zaken. Ja. Daar hebben heel wat oud-zandvoerders, bekende zandvoerders... die hebben daar gezeten. Ja, ja, ik, uh, ja die hebben ik, daar natuurlijk gezeten. Ik, ik las in een oud-artikel... alcohol was verboden in het oude man- en vrouwengasthuis. Ja, dat dan kunnen moesten, kunnen. moesten ze naar buiten toe. Ja, nee, daar weet jij er meer van. En verder was het veel pruimen op de grond... een kwispeldwoordje en dergelijke... Dat, het was alleen het aardige daarvan. Dat, dat, dat kwam ik wel tegen. Er waren drie regenten en een rentmeester. Hè, die beheerden dat allemaal. Ja. Toen kwam ook wel, er kwamen dus weet je ergens... nog namen van die regenten? Nee. nee ik wel. Nee. Het, het, het enige wat ik weet is dat, dat de jongvrouwen van, van, uit de Brederode stammen. Ja. Hè, die dus jarenlang hier het hele gebied uh, onder hun heerlijkheid, de heerlijkheid van, van Bredero. Dat die, uh, die jongvrouwen die dat gesticht heeft. Die Sandrina. Weet je wel, daar is ook een portret van ofzo. zo. Maar dat was een mannenverslinster. Oh, wist je dat? Op oude mannen? Ja, dat, die leeftijd staat er niet bij. Ik denk ja. dat ze wel een beetje potent moeten geweest zijn, anders ja. dan heb je er niks aan. <laughs> dus, maar ze heeft van zes à zeven mannen gehad. Zo? Ja. Ja, dat zullen dan misschien. Dat kon ze meteen als ze oud waren in het, het, het, het, het, het huis stoppen. Maar uh, Met ja. de regent Jan Groen, Dirk Vader van de, de, de, de, ja. de Bloemen, uh, de, de, de groenteman Bakkenhoven. En vader Rinkel. Ja, maar dat dan zit je toch alweer eigenlijk niet zoveel aan. Voor de oorlog was dat. Ja, voor de oorlog. Ja. Ja. Maar als je over een pand spreekt van uh, 1536, uh, dat zei ik. 15 uh, zoveel. Nee, het is, dit is gebouwd in, uh, in 1897. Ja, je praat over ja. het andere gebouw. Ja. ja, ja, nee, klopt. Ik sprak nog even over het Gasthuisplein. Oké. Okay. Ja, nee. Uh, ja, nou ja die, die, die mensen die daarin zaten. De bevolking was natuurlijk... Uh, is natuurlijk eigenlijk uh, wat pluriformer geworden... nadat eigenlijk de trein gekomen is. Of in eerste instantie de weg in 1826. Hè. Ja. En met het badhuis natuurlijk twee belangrijke elementen... om mensen van buiten naar zand voor te trekken. Dan krijgen we het volgende steunpunt in 1881... dat de trein gaat rijden. 1899 uh, de komst van de blauwe tram... De hoeveelheid forensen die dan Zandvoort gaan bevolken. En dan krijg je dus een heleboel import. en gaat Zandvoort ook in de groeicijfers. qua bevolking omhoog. Ja, ja en dan krijg je dat de Zandvoorters. natuurlijk uh, min of meer verdrukt worden. of worden een beetje ondergesneeuwd. En dat, dat zie je, want het echte Zandvoortse gevoel. Of, ja, dat kun je amper meer, meer vinden. Het zijn natuurlijk allemaal de nazaten, nazaten. Maar uh, er is geen historisch gevoel, weinig historisch gevoel... bij alle nieuwkomers. Er wordt ook niks aan gedaan om het te voeden. Nee, maar we hadden in die tijd... dan nou praat ik dus over zeg maar de, de periode 1900-1940... hadden we in zonderd geen bejaardenhuizen, verzorgingshuizen... Uh, gesloten afdelingen, weet ik veel. Het, het heette gewoon het oude mannen- en vrouwen-gasthuis. Ja. Ja. Ja. Alleen dat woordje gasthuis... dat uh, denk ik van nou, nou, nou, nou... Maar dat is niet alleen hier, hè? Nee, dat is heel Nederland... Dus in heel Nederland had je yep. gasthuizen. Yep. Ja. En daar, daar werden de mensen ja, niet opgesloten. Die werden daar uh, liefdevol uh, gezorgd. <coughs> nou, we hebben dus van dat oude gasthuis... Hebben we dus, uh, zijn er schilders geweest. Die hebben dus die kamertjes uh, geschilderd. Kleine kamertjes, zijn hoor. kleine kamertjes. Uh, nou, dat kon je wel zien aan de, de foto's... die we ook hebben van, uh, van het gasthuis aan de buitenkant. Aan de kant van het wapen van Zandvoort. Om maar even te zeggen, aan ja. de Ozenobelstraat vroeger... Daar vond je vijf raampjes. Er zaten gewoon vijf. Kamertjes. kamertjes. En aan de andere kant ook weer vijf kamertjes. Met houten bord, kartonnen, schotjes ertussen? Nee, nee, nee. Het, het, het was wel zo te zien. Uh, werk. Maar uh, je kon er net één bed in zetten. En naast het bed stond een stoel met een tafeltje. En een kast voor de kleren. En daar was het wel eens een beetje op. Ja. ja. En dat hebben ze geschilderd. Uh, er zijn, nou, ik geloof, twee schilders, weet ik. Die daar. Uh, een, ...afbeelding van hebben gemaakt. Dus we hebben wel wat informatie. Materiaal zoals het vroeger was. Ja, een beetje wel, ja. ja. Ja, en dan op een gegeven moment... ...dan, uh, uh, uh, dan is het afgelopen 1973... Nee, ga, ja. gaan, de, ...gaan de mensen eruit. Ja. En dan gaan ze naar de Hulsmanhof toe. Ja, en dat zat hem geloof ik alleen maar... In de, in, de, in, de, ...in de kosten van opknappen. Dat men dat niet wilde. En dan staat er een lege boom. Ja, en dan wordt het al gesloopt. We gaan even naar de muziek luisteren. Thomas, wat heb je...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 Ja, dat was André van Duin, Als de Zon Schijnt. Ja, dat dacht ik al, Als de Zon Schijnt. Nou, de zon schijnt buiten. Het is mooi weer. Lieve luisteraars, u uh, bent rechtstreeks live verbonden met uh, de studio. Uh, mijn naam is Pieter Jouster en ik zit hier te praten met Gersenzen over met name het Museum en de historie daarvan. En waarschijnlijk ook de toekomst. Heeft u uh, vragen, opmerkingen? U kunt ons bellen. Komt u rechtstreeks in de uitzending? En dat is 5730393. 5730393 heeft uh, de vraag is heeft het Sonsmuseum Museum een toekomst? Wij vinden van wel. De politiek vraag ik me af. Ger, we gaan uh, verder. We hebben eventjes in een kort uh, bestek de eerste gedeelte eventjes het, uh, de geschiedenis doorgenomen van het oude mannen en vrouwen gasthuis wat in 1929 gesloopt werd. Uh, vervolgens uh, ging het oude mannen en vrouwen gasthuis naar een pand wat door de gemeente is aangekocht in 1925. En eigenlijk is dat de voorloper van het museum. Want de oudjes van Zandvoort... werden met eerbied daar ontvangen... en hebben daar tot 1973 gezeten... voordat ze naar het Hulsman Hulsmanhof gingen. En ja, dan praten we over 1 januari 1973. 1 januari. En dan staat er een leeg pand. Op het Gasthuisplein. Zwaardewestraat. En wat gebeurde er toen? Ja, ja wat gebeurde er toen? Ik was er niet bij... Maar uh, er hing al in de lucht natuurlijk de, de oudheidkamer. Uh, we hadden hier een uh, cultureel centrum. Dat hing in de lucht. Er was een culturele groep die daarop aandrong. Onder leiding van uh, onder, onder de man die ik net noemde. Uh, van het raadhuis. Want daar werd het meestal door. Brune, ja, Brune meneer Brune. Die, die hadden eigenlijk uh, kwamen de meeste initiatieven om dit soort dingen te doen van het raadhuis uit, al werden ondersteund. Dat is iets wat natuurlijk volledig is weggevallen. Er is geen enkele steun meer in de culturele hoek vanuit het raadhuis. Zeker naar de geschiedenis verantwoord. Ja, helemaal niet. Niks. Pro forma is er dan. Uh, ...door de wet aangegeven dat je al, al gebouwen moest inventariseren... ...dus de monumenten en zo. Nou, dat is dan gebeurd. van Bovenaf in de jaren negentig. Monumentencommissie. Monumentencommissie is zo lang opgedoekt. Ja? Of, of daar de hand aan wordt gehouden, verder weet ik ook niet. Het zal in een register zitten, maar er waren allerlei plannen... ...om dat te stimuleren, om de bewoners ook te stimuleren... ...hun gebouwen uh, te goed onderhouden en zelfs... Uh, zijn er in andere plaatsen ook stimuleringselementen om prijzen uit te loven voor enzovoort? Een beetje competitie te krijgen. Nou, dat ontbreekt hier totaal eigenlijk, is antwoord. Maar dat gebouw staat leeg. En dan praat dat ik over 73. Ja. En uh, Oudheidkamer, uh, Cultureel Centrum. Ja. Wat gebeurde er toen? Ja, geen idee. Het is. Uh, We kregen ik... Oudheidkamers. Ja, dat men dat wilde, dat, dat hing wel in de lucht. Maar het moment waarop dat dan gebeurde... en besloten is in de gemeenteraad om dat te doen... toen is er wel een hevige discussie ontstaan. Dat kun je in de raadsverslagen lezen. Want uh, Kors van der Meijen, dus de vader of de zoon van Piet... die, die was een fel voorstander. Terwijl bijvoorbeeld uh, notaris Gielen, die ook toen in de, in de raad zat... met uh, nog een paar anderen, die, uh, ja, die zagen de bui al hangen van kosten en er werd veel gedeputeerd over het kostenpostje... wat dan boven zandvoet ging hangen... om dat in bedrijf te houden, in de toekomst ook. Nou ja, toch met enige overredingskracht heeft Kors van der Mij kans gezien... om een meerderheid in de raad te krijgen en het door te halen. En het, nou, aanvankelijk leek dat natuurlijk ook wel te lukken... met Emmy Vrijbergen, de koning... die dus naar de septus zwaaide... en die natuurlijk ook zelf een inbreng had in het Zandvoortse gebeuren... Dus, had nauwe contacten met Chris Wagenaar. Die weer was geïnfecteerd door het Katwijksmuseum. Want hij had opdrachten in Katwijk. En kwam zodoende met het uh, historische leven van Katwijk in aanraking. En begon dat ook te stimuleren. Dus er waren wat mensen... enerzijds in het raadhuis, anderzijds buiten het raadhuis... die als het ware samenklonten, samenspanden. Niet zo heel erg, maar in ieder geval de, de, de geest was goed... Dat ging de goede kant uit. En uh, toen zijn er ook natuurlijk uh, kamers ingericht, er zijn prenten opgehangen. Uh, nou, de toonkamers voor de. Van, ja. Uh, ja. Met bedstee en poppen ja. Ja. en dergelijke. Ja, nagebouwd. En, en, niet te vergeten ook, de Bomschuitenclub... heeft ook de modellen die zij maakten van vroeger, van de boulevard en andere uh, belangrijke gebouwen, zijn daar neergezet. En. Uh, ja, dat, maar dat was toch ook interessant voor toeristen als ze langskwamen. Ja, ja, want je kon daar ja, de geschiedenis van zonverd uitleggen. Ja, want, want dat zeg je nou, de toerisme, dat is aardig. Want ik heb hier voor me liggen eventjes de uh, nota uh, cultuurhistorie uit 1901. Daar staat onder het woordje toerisme staat... cultuurhistorie en toerisme gaan steeds samen... om het toeristische aanbod te vergroten en kwalitatief te verbreden. Natuurlijk, als je als toerist in Zandvoort komt... dan wil je wel eens weten, hoe was het vroeger? Ja. Heel simpel. En dan wil je een goede uitleg hebben. Nou, En er in Zandvoort is natuurlijk vreselijk veel te vertellen... over die vooroorlogse situatie. Want we zijn gaan groeien vanaf uh, 1826, toen die weg werd aangelegd. Nou, langzamerhand groeide dat dorp, dat kun je zien. We hebben platte uit 1830. We hebben platte uit 1880, 86. En voor de rest is eigenlijk alles bekend hoe het gekomen is, zoals het gekomen is. En dat is een interessant verhaal. Ja. ja. En als je dat natuurlijk een beetje volgt, dan zeg je ja, daar kun je een toerist best mee bezighouden. Zelfs is het interessant om te zien hoe Zandvoort gevormd is door de natuur. Het ligt dus enerzijds achter de duinreep, maar hoe het dan verder gevormd wordt door de hindernissen. Nou, dat valt een beetje buiten... het. Nee, maar de hele dat gezin dan, is... Uh, uh, maar maar dat is voor de toeristen is dat interessant om te zien en ja. te horen. De visvangst... De, ja, natuurlijk, dat zijn de, alles dan, dan bronnen van inkomsten. Ja. Maar de, de, de, de vergroting steeds van Zandvoort... en wat voor hindernissen dat heeft ondervonden... en waarom het zo gegroeid is zoals het gegroeid is... is op zichzelf interessant. Ja. Want je dikt dat in, Over al die jaren wordt het ingedikt... en dan wordt het een leuk verhaal. Uh, op het moment dat de, de, de, de, de, de kamers, de modelkamers werden ingericht was er een grote belangstelling, ook van toerisme uit... om daar rond te lopen, ja. te kijken. Um, ik weet wel dat Klaas Koper als assistentbeheerder... daar de hele dag zowat zat om de mensen op te vangen... Ja. en rond te leiden ja. en dergelijke. Um, waarom zijn er andere activiteiten bijgekomen... als exposities voor schilderijen die niets met zandvoort te maken hadden? Omdat de leiding natuurlijk geen affectie met zandvoort heeft. Heel simpel. Dat kon je al zien aan de onderschriften bij de diverse zaken... Kijk, als je, als je de tribune van de oude renbaan in de waterleiding Duinen verward met de tribune van het circuit. Ja, daar ben, ben je verkeerd bezig. Als je die twee naast elkaar gaat hangen, dan denken de mensen dat het dezelfde tribune is, want het heeft ongeveer dezelfde vorm. Zonder maar de editie is ook 1840, 1845, 1848 was het, was het in de waterleiding Duinen de renbaan. Ja. En pas in 1947, 48, 49, 50 kwam de tribune hier in Zandvoort. Het ja. heeft niets met elkaar te maken. Betekent maar dat geloofde. moet je ook duidelijk dan stellen. Dat moet je ook duidelijk weergeven in een museum met het verhaal erbij. En er ja. zat geen verhaal bij. Ik heb er rondgelopen dat ik dacht, nou, wie komt hier uit? Wie, als je een vreemde hier binnenkomt, wat moet je hier doen? Wat moet je zoeken? Je hoort niks, je ziet nee. niks. Nee, jammer Nee, Jammer nee, maar niet. En, en ik, ik vind het ook jammer, want in die periode... waren er veel zonvoerters die toch wel betrokken waren bij de oudheid... en die privé-spullen ja. uh, leverden in bruikleen... Ja. Ja. en die aan het museum gaven. Ja. En die werden dan dankbaar opgehangen en dergelijke. Ja. Ja, nou, er moeten nog kasten en kisten vol zijn met materialen... die door ja. ja. zonvoerters ja. ja. ja. beschikbaar zijn gesteld. Ja. Ja. En wat gebeurt daarmee in de toekomst? Ja, toen het... Toen het, toen het toen ik aantrad als voorzitter van het genootschap... en dat uh, is alweer heel wat jaren geleden. Ik zit even na te denken of ik dat nog weet. Maar toen ben ik uh, gegaan naar uh, de bovenkant van het raadhuis. Dat zal uh, wel de zolder. 25 jaar geleden zijn ongeveer. Ik ben ik naar de zolder gegaan... want daar zouden dan nog de, de spullen de opslag zijn van enzovoort. Uh, wat ik daar aantrof was een paar zinken tijlen... En ik trof nog wat, een, een oliestel, geloof ik, aan. En een album van foto's van de oorlog. De sloop. En het hele album was leeg. Er zat geen foto meer in. Alleen de tekst die het moest dragen stond er nog wel op. Zodat we wisten wat er. Vandaar dat het gewoon niet veilig was in het raadhuis. En daar zijn we natuurlijk nu weer bang voor. Ja. We zijn bang dat de spullen die ingeleverd zijn... die veel geld hebben gekost en in het museum staan... dat die, uh, ja, er is geen liefde in het raadhuis meer voor oud-zandvoort. Ik weet dat het genootschap een keer een, een duur schilderij heeft aangekocht. Ja, klopt. Uit Engeland hebben we dat gehaald. Ja. Rob van der Heijden, de burgemeester, is naar Engeland gegaan... om daarvoor 14.000 gulden toen de tijd een schilderij aan te kopen... waarvan wij het geld hadden verzameld. Ja. En waar hangt het nu? Het hangt in het museum nog. Nog. Weet zeker? Ja. Ik zwijg. Oké. Okay. Ik weet het niet. <coughs> maar het is, het is zonde dat er zoveel materiaal over Oud-Zandvoort uh, in het museum hing. Uh, van beroemde schilders, uh, Israël, noem maar op. Ja. En hey, met name jouw dochter is daar zeer in gespecialiseerd. Ja, dat, dat is ook Die ook een zo heel goed. boek heeft gemaakt over de schilders die Zandvoort ja, ja. uh, maakten. En dat is nog maar een deel, zegt zij. Want vergeet niet, en dat is altijd onderbelicht gebleven. Dat er waarschijnlijk wel een paar honderd schilders hier geweest zijn. die hier werk gemaakt hebben. Is daar is... kun je toch een museum mee vullen? Natuurlijk kun je daarmee vullen. al zullen het de reproductie zijn. dat maakt niet uit. Maar je laat zien hoe belangrijk het was voor die mensen. En natuurlijk de grote Jozef Israëls. die hier natuurlijk veel heeft getekend en gedaan. En waar we natuurlijk genoeg afdrukken van hebben. Maar er zijn veel meer geweest. Met, ja. Met, nou ja, het boek van mijn dochter is daar een voorbeeld van. Maar dat betekent dat als je met de gebruiksmaterialen van oud Zandvoort... die hebben we, die, althans die hadden we... ik hoop dat ze nog ergens zijn... en aan de wanden de, de schilders of reproducties... die hier allemaal in Zandvoort gebruikt hebben... daar kan je met gemak uh, een heel museum van vervinden. Ja, en als je daar een goede handleiding bij doet... hoe het gegaan is, zoals het gegaan is... Uh, dan, dan, dan heb je wel iets te vertellen aan een toerist die hier komt... en die iets wil weten van de geschiedenis... want die geschiedenis van voor de oorlog met die boulevards, natuurlijk, en wat hier allemaal gebeurde... is het natuurlijk toch rijk geweest. Ja. We gaan even naar de muziek. Thomas? We zijn in gesprek met Ger Sense, de oud-voorzitter van het genootschap Oud Zandvoort, die echt veel weet over de hele geschiedenis van Zandvoort en met name ook over het Zandvoorts Museum. En, uh, uh, we zijn aan het praten met hem over de periode dat het uh, museum in gebruik wordt genomen, omdat de bewoners zijn verhuisd naar de Hulsmanhof. Toen was het nog het oude mannen- en vrouwen-gasthuis. Nou, dan zit je met een museum. En in de beginjaren liep dat goed met oudheidkamers en uh, veel materiaal over Oud-Zandvoort. De geschiedenis kan natuurlijk altijd beter. Uh, Ger heeft als voorbeeld uh, genoemd het museum in Katwijk. En uh, dat helemaal gerund wordt door vrijwilligers. En dan zie je dat in Zandvoort steeds meer het museum zich gaat veranderen in een galerie. Uh, het tonen van uh, schilderijen die eigenlijk niets met Zandvoort te maken hebben en een beetje vervreemd van de historie van Zondvoort. Want laat ik wel zeggen, zonder historie hebben we geen toekomst. Wilt u reageren, dan kan dat rechtstreeks in de uitzending 5730393. En nogmaals, de toekomst van dit museum staat zwaar op spel... omdat de gemeenteraad eigenlijk dit museum wil sluiten. Uh, wat er dan gaat gebeuren, er wordt nog niet gepraat over slopen... maar ze willen het in ieder geval sluiten. En die beslissing die is doorgeschoven tot na de verkiezingen volgend jaar. Wat voor kansen liggen er voor dit gebouw? Ge uh, we hebben net gezegd in het eerste blok... eigenlijk zo jammer dat we niets van de geschiedenis... straks meer hebben van Zondvoort. Je kan geen toerist meenemen of familieleden meenemen... en rondlopen en zeggen van kijk, zo zag Zondvoort er vroeger uit. Zo gebeurde het. Uh, al die schilders die hier geweest zijn... Ja, die hebben veel vastgelegd. Ja? <kugels> ja. Je kan een museum vullen met al het materiaal wat we hebben. Ja, zeker. En je kunt materiaal ook aan laten rukken. Ik bedoel, dat, dat, dat is allemaal mogelijk. Maar dan moet er wel de intensiteit zijn... Uh, en de wil bij de beheerder en bij het gemeentebestuur om dat te doen. En dat hebben we net al gezegd... dat, uh, de, dat de cultuur, historie en het toerisme gaan natuurlijk hand in hand samen. En dat zou uh, voor Zandvoort uh, een krachtig element zijn... om toeristen hier vooral regenachtige dagen naar zo'n museum te leiden... Uh, dat is allemaal mogelijk, want die, die zoeken gewoon in Zandvoort dan. Waar kan ik naartoe? En de meesten gaan dan, tenminste, dan gaan natuurlijk ook naar Haarlem toe, want daar is natuurlijk een stad met veel meer mogelijkheden. Maar Zandvoort kan inderdaad wel wat bieden. Maar er moeten wilde zijn. En die, wil die eh, als je... als je niks met de Zandvoortse geschiedenis te maken hebt, is het moeilijk om die vertaalslag te maken. Eh, de, de, de zijn... Dan moet je wel deskundigheid hebben in huis ja, over en, de geschiedenis. En liefde voor Zandvoort. En ja, en liefde voor Zandvoort. Want er zijn natuurlijk genoeg Zandvoorters... die hun verhaal willen doen of een stukje kunnen bijdragen... aan de grote legpuzzel van het verleden. Dat merk ik in dit programma. We zijn nu uh, 2,5 jaar bezig. En elke zaterdag ben ik weer verbaasd... wat er voor historie nog onder de Zandvoorters is. Ja, ja er, is, er is historie. Alleen, je moet wel bedenken... Uh, dat hebben we met het genootschap ook gemerkt... dat als het te ver af ligt, wordt het te onzuiver. Door het, het, uh, het genootschap heeft in de loop der jaren... nu achter ons zo'n 25.000 afbeeldingen van Zandvoort... in het archief zitten, in haar archief zitten. Daarnaast hebben we in het jaar 2000 kans gezien... om het millennium cadeau aan de bevolking te geven. Dat wil zeggen, die 62.000 pagina's krant van 1881 af tot en met 2000... om die digitaal aan de bevolking te geven. Als je daarin neust... en dat doe ik zelf dan heel erg veel nog steeds... kun je het fotoarchief en de kranten als het ware... een beetje in elkaar schuiven. Als je een foto hebt... hebben we verschillende uh, krantenartikelen soms over dat onderwerp. En dan krijgt de foto meer waarde... en het krantenartikel krijgt meer waarde. Want je hebt tekst bij het een en ander. Dan moet ik zeggen dat... De zandvoerders daar zelf niet tegenaan kunnen. Want als de historie van 100 jaar geleden. dat weet eigenlijk niemand. de historie die, die, die men kan vertellen. is uh, misschien 50 jaar uit, 60 jaar uit, 70 jaar uit. en dan wordt het onnauwkeurig. Dan, dan, is, dan is de. we zijn op dat moment bezig. met een onderzoek naar de kerkstraat. We willen de kerkstraat 200 jaar lang. de laatste 200 jaar blootleggen. Nou hoef je geen Zandvoort er meer over te praten. Want de wisseling in de Kerkstraat qua winkels is natuurlijk enorm groot. Maar het is wel de oudste straat van Zandvoort. En als je dan vraagt, weet je bijvoorbeeld in de Kerkstraat... waarom het bovenste gedeelte steiler is dan het onderste gedeelte? Zeg het maar. Zeg het maar. Ja. Vanaf de Burenweg, vroeger de polierslop... loopt de Kerkstraat steiler omhoog. Wat zou dat kunnen duiden... Waarschijnlijk, Maar nogmaals, dat hebben we niet afgerond dat onderzoek. Waarschijnlijk is het laatste stuk later gestort dan het onderste. Als de Kerkstraat. Het oudste ingang is geweest van het dorp. De Voorde. De doorgangen in de duinen. Het is dichtgestoven op een gegeven moment. En men kon daar makkelijk naar het achterland komen. Men moest die vis of die vangst toch wegbrengen naar achteren toe. Dan ga je niet over een hoge duinrug heen. Dan ga je door een gat, wat je ziet, naar achteren toe. Bij die voorde. Een voorde is niet alleen hier in Zand, maar ook Amersfoort, Amersfoorde, Koepvoorde. Het zijn allemaal toerwaadbare plaatsen... waar je van de ene kant naar de andere kant kunt komen. Bij een doorgang waar veel mensen lopen, krijg je handel. Er is behoefte aan eten en drinken. Dus er ontstaat... Ook in dat zande van vroeger ontstaat er iets van business. En het eerste wat we dan zien is in feite de oudste kaart eh, van 17 zoveel. Eh, krijgen we dan het, het Hoge Huis waar nu Esplanade staat. Of vroegere Esplanade. Ik weet niet hoe het nu heet. Op dat punt stond dus een, een, een, een, het Witte Huis. Wat al genoemd wordt door de Engelsen die langsvoeren in 18 zoveel bij de Engelse oorlog die zien dan als markeringspunt... de vuurboot en het Witte Huis staan. Dat wordt genoemd in de Engelse Annalen. Het grappige is dat... dan ontwikkelt zich eeuwenlang in die kerkstraat... ontwikkelen zich twee herbergen. Die worden al genoemd in 1600. De, de, de, de Haas en uh, nog eentje. De, nou, het, uh, ik had me niet voorbereid trouwens op de kerkstraat. Maar, goed, maar ja, Dit ja, betekent... Ja, Som nu even een stukje geschiedenis op. En ik hoop dat je nog heel lang leeft. De, de, de, daar ga ik wel van uit. Ja, maar ja. op een gegeven moment... is die geschiedenis pech. En nou weet ik... dat het genootschap en jij... erg veel hebben vastgelegd. Ja, maar dat is ook op Het wat... Is, Het is zo jammer... dat dat niet toegankelijk is... in een Zandvoorsmuseum... Ja, dat, dat ik daar met een toerist naartoe kan gaan... en ja, zeggen natuurlijk. van... jongens, trek er maar een paar uur vooruit... En we gaan de geschiedenis eventjes doorwerken. Maar ook voor de zonvoorters zelf. Ja. Want wie weet dat over die staat En wie weet het over het Gassersplein. De hele geschiedenis die er ligt. Ja. Gassersplein lag natuurlijk in feite buiten dorp. Ja oké, okay, maar we praten daarover de, de, de, de, de smederij van, van Verstegen. En, ja, maar daar zitten we dat... weer, uh, We gaan nu uh, als hoppelpaarden door, door okay. de historie. <laughs> het gaat mij erom dat er een museum is waarvan ik denk van waarom kan dat niet bestaan door vrijwilligers geleid en echt ja. over de Zandvoortse geschiedenis? En de moderne kunst hoort er eigenlijk niet in. Gewoon heen, natuurlijk niet. de Zandvoortse geschiedenis. En dan goed geleid ja. met goede informatie. Je zult dus met, uh, met, uh, met de deskundigen... die de, er is nog wel deskundigheid in Zandvoort. Men, men houdt dat meestal voor zichzelf. Maar er is nog wel iets te mobiliseren, denk ik... Nou, maar dan moet je ook de intentie van de gemeente Zandvoort hebben... van de bestuurders die daar ruimte voor bieden... om dat te exposeren en bij elkaar te halen. Je zult dus, uh, nu, nu het uh, museum op instorten staat... Hè, want het, het staat al in de krant dat het verkocht wordt. De beheerster staat in de krant dat hij vertrokken is per 1 januari. Yep. Nou, uh, dus het staat op instorten. Yep. Als we dus een aanvalsplan willen hebben om de historie van Zandvoort te redden... zullen we dus toch een agenda moeten maken... en die moeten verspreiden in Zandvoort. En we zullen de bevolking van Zandvoort... althans de geïnteresseerden bij elkaar moeten roepen. En dat moet voor 19 maart... met de verkiezingen gebeuren... Ja. zodat we ook weten van de politieke partijen... wat willen jullie? Ja, ja. ja. want het is natuurlijk dood en doodzonde... dat je die rijke historie van Zandvoort... die echt interessant is voor mensen van buiten... dat je die zo maar weggooit, want het is aantrekkelijk om uh, iets te weten... van een plaats waar je misschien al twee, drie keer bent geweest... maar waarvan je geen historie weet. Dan is het toch aantrekkelijk om, om daar eens in te duiken. We gaan even naar de muziek. MUZIEK Geld aan de Help aan vrouwen, die staat zo niet voor lowe je hele hola, houden. er de maar in En van je hele hola, houden er de maar in En van je hele hola, houd er de maar in Ze zijn nog iets zo fijn als de appeltjes van Piet En Van je hele hola, houden. er de maar in Ja, Thomas, wat is dit voor muziek? Waar de helma en Selma appertjes van Oranje. Ja, en ik hoorde met name. Houd de moed er maar in. Nou, op een gegeven moment gaat de moed een beetje in mijn schoenen uh, komen. Want we praten, lieve luisteraars, met Gersensen. over het oude mannen- en vrouwengasthuis. Cultureel centrum. Zonswurstmuseum. en de plannen van de gemeente om de boel te gaan verkopen. Uh, ja, en wat betekent dat verkopen? Vaak een hoop En het punt dat dan ons historie. Uh, verdwijnt. En daar zijn we heel gevoelig voor... want dit programma zet hem oud-zandvoort... heel dat museum behouden blijft... en dat de geschiedenis van zandvoort daar goed vast ligt. Nou, en daar heb ik in een, een Gersense een, een goede medestander in... want we zijn beide van mening dat onze historie... Eh, zonder historie, dat we geen toekomst hebben. Dus het moet goed en deskundig worden vastgelegd. En mooi voor de toeristen die hier toch willen weten hoe Zandvoort is ontstaan. Heeft u opmerkingen? U kunt de restreeds bellen. 5730393 393. En de deskundige die zit naast me en die kan dan zo die vragen beantwoorden. Uh, Ger, we praten weer verder. Jij bent erevoorzitter van het Genootschap uit Zandvoort. Je bent nu gewoon lid van het Genootschap uit Zandvoort. 1800 leden. Wat kan het genootschap nu voor initiatieven nemen? Want nogmaals, de tijd is kort. 19 maart verkiezingen. En als er geen actie komt uit de bevolking... dan zullen alle politie politieke partijen zwijgen. Daar ben ik van overtuigd. Want ze hebben het allemaal doorgeschoven tot na de verkiezingen... om dat definitieve besluit te nemen. En dan is het gebeurd. Eigenlijk moet het dus nu een... een, een mening ontlokt worden aan de politieke partijen... van dat museum moet blijven bestaan. Maar dan moet het ook echt een oudheidkundig museum worden... à la Katwijk of Terschelling of wat dan ook. Wat zou er kunnen gebeuren, Geer? Ja, je moet je natuurlijk bewust worden van in wat voor dorp je woont... en hoe dat ontstaan is, hoe het gekomen is zoals het gekomen is. Nou is er over dat onderwerp al, omdat de, het gemeentelijk bestuur heeft al meerdere malen uh, stukken laten produceren. Hieronder ligt voor mij beleidsnota cultuur, historie, gemeente Zandvoort. Dat is niet eens zo oud, dat is maar drie jaar oud geloof ik. En daarin, om even bij het begin te beginnen... staat er de sterkte en zwakte analyse van Zandvoort. Daar worden de sterke kanten van Zandvoort benoemd... als de kleinschaligheid en de authenticiteit... Wordt het unieke historische verandawoningen. en de unieke dorpse kom achter de zeewering. Nou, dat kunnen we allemaal bamen. Dat zijn typisch de elementen waarom wij ons thuis voelen in Zandvoort. Dat de zwakke kant daarin is dat de identiteit van Zandvoort. is onvoldoende gedefinieerd. en de sloop van het karakteristieke Zandvoortse bebouw. Nou, dat zien we op het LDC. Daar is dan niks gesloopt eigenlijk, want er stond niet zo erg veel. Oh ja. maar het, gemeenschapshuis, uh, het gemeenschapshuis, de naandacht. woningen aan de ja. Prinsessenweg. Ja, er wordt gesloopt, er komt niks voor in de plaats. En wat er nu, natuurlijk, nu neergezet wordt bij het LDC... dat kan in heel Nederland staan. Dat, ja. dat heeft niets met... Uh... We gaan even de telefoon uh, pakken... Eh, die wordt, de Thomas wordt hier aangenomen, neem ik aan, Thomas. Ja, ik hoor een stem op de achtergrond. Zegt u het maar. Ja, hier, Jaap Brugman. Goedemiddag. Jaap Brugman. Goedemiddag. Ik luister vol bewondering, vol interesse naar Gersense en uiteraard naar jou toe. Ja. En volledig gelijk. We hebben drie, uh, vier Jaap, ik geef even de, de koptelefoon en Gersense kan hij meteen beantwoorden. Ja, ja, andere Jaap. Hallo Jaap. Hey Ger, hallo Joop. Een leuke uitzending zo, te horen hoe je daar tegenover staat allemaal, uitstekend. Maar drie, vier jaar geleden hebben we toen een overleg gehad met de gemeente. En toen was het zover dat we een stichting zouden kunnen opzetten om het, om het museum te redden. Ja? Maar het gemeentebestuur was niet, uh, was niet uh, van plan om een stichting te steunen. ...en hield vol bij de situatie zoals u was... ...met Sabina en de huidige situatie. Ja. En daar hebben we, zijn we dus toen op afgehaakt. Want we hadden in WC toen een bestuur... ...en vrijwilligers klaar zitten, drie, vier jaar geleden. En waarom het toen niet doorgegaan is... ...nou je hebt het eerder gezegd in de uitzending. Dus het is een beetje vanuit het raadhuis niet goed aangestuurd. Nee. We het daar voorzichtig te houden. Ja, Jaap, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het is niet goed aangestuurd vanuit het raadhuis... ...men gooit daar de handdoeken eigenlijk in de ring. Ja, klopt. Terwijl, terwijl, eigenlijk, ja, terwijl eigenlijk wij van mening zijn... ...dat er nog wel een voedingsbodem in Zandvoort zou zijn... aan alle kanten, omdat het niet alleen het vasthouden is van het verleden... ...maar het is ook een product voor het toerisme. Uh, ja, tuurlijk. Ja? tuurlijk. natuurlijk. We hebben steeds afgezet tegen het feit dat er een expositie er gewoon een galerie zou komen en geen het museum, want dat is het dat uiteindelijk niet meer. Nee. Dat klopt. Maar Jaap, wat kunnen we doen nu in de toekomst? De tijd is kort. hè? het is allemaal met een aantal belangstellenden. met mensen die daar inderdaad interesse in hebben. om te gaan zitten. om te kijken of we dus toch nog iets van de stromp kunnen krijgen. En dat moet met steun van de gemeente natuurlijk. Dat kan niet anders. Er hangt natuurlijk geen veel plaatje aan. We gaan er verder over praten, Jaap. Bedankt voor je telefoontje. Graag gedaan. Veel succes met de uitzending. Ja, dank je. Peter. Ja, Ger, zo zie je hoe het leeft in het dorp, hè? Ja, het leeft, ja. Maar daar waren we nu op gekomen. Dat genootschap Oud-Zandvoort, 1800 leden... kan je niet een advertentie in de klink zetten... van samenkomst van de leden op een locatie naar de komende 300 man... en kunnen we die niet sterk maken om een opzet te maken... voor een echt Zandvoorts museum? Ja, is met de bombschoutenclub ik... erbij, met de wurf erbij, en noem het maar op. Ja, nee, dat is duidelijk. Dat, dat, dat zou in principe ook wel kunnen... Uh... Even één ding natuurlijk rechtzetten. Ik, ik ben geen voorzitter meer. Ik kan nee, niks meer aansturen. Je bent lid. Ik ben gewoon lid. Ja. En, uh, maar als er een verzoek uit de leden komt van het genootschap? Dat zou kunnen. Je, je kunt dat natuurlijk aansturen. Maar ik denk dat we eerst met een hele kleine proeg... Uh, een soort programma moeten maken voor zo'n avond. Ja, enerzijds zul je de, de PR, de Public Relations, moet opbouwen... En kijken wat je, wat je, hoe, hoe breng je het onder de bevolking. Waar gaan we dan snijden? En wat voor programma presenteren we? Wat is het doel van de bijeenkomst? Jij, jij kent het museum van Katwijk. Dat wordt gedreven door vrijwilligers. Ja, ja. Dat kost de gemeente niets. Maar, maar, maar ik niet alleen. Vergeet even niet dat er een deputatie van het gemeentebestuur geweest is. Een jaar geleden, twee jaar geleden. Die hebben daar alles gevraagd en gedaan. En wat komt eruit? Niks ik heb ook niets gehoord. Ja, nee, maar ze zijn er wel geweest. Maar jullie zijn daar geweest, en ik weet dat Katwijk op vrijwilligers draait. Ja. Die is, vrijwilligers kunnen we in Zandvoort toch ook krijgen? Ja, natuurlijk, maar dat moet je ook aansturen. Je moet de vrijwilligers ook binden, je moet de vrijwilligers ook wat geven. Het is een eer in Katwijk om te mogen werken in het Katwijk Museum. Ja. En die krijgen dus ook een hele summere opleiding, opleiding om, om in ieder geval de, de toeristen en de de mensen die daar komen, iets te vertellen over het verleden van Katwijk. En je zult toch een leider nodig hebben. Je die zult weet. Nodig hebben. Je, zult, je zult toch informatie moeten geven. Je moet doorvertellen. En er is een, een wisseldienst daar. Het is goed georganiseerd gewoon. Maar daarbij komt ook dat Katwijk veel rijker is dan Zandvoort. Ja. De Katwijkse vissers hebben er veel meer voor over gehad in het verleden. De families dan de Zandvoort. Zandvoort was natuurlijk arm. En het is nog arm. Maar als je daar het museum hebt van oud-Zandvoort... dan moet het toch mogelijk zijn dat ook de Zandvoort zeggen... Joh, ik heb geen tijd vrijwilliger, maar ik doneer wel. Ja. Ik doe mee. Ja, ja, nee, dat kan. Natuurlijk. En, en ik zou zeggen, in aanleiding van deze, deze uitzending... en wie er dan ook liefde voor Zandvoort heeft... en voor het Zandvoort Museum, laten ze zich melden. Bij en, wie? Bij, uh, genootschap? Ze kunnen zich melden bij het genootschap. Het adres is bekend. Ja. Ja? En van de leden op de Zuidboulevard is Boulevard Paulus Lood, 21 uit mijn hoofd gezegd. Daar kunnen ze natuurlijk hun, hun, hun deelneming eventueel aan hun toekomstige bijeenkomst kenbaar maken. Van ik wil vrijwilliger worden ik, of ik heb geen of, tijd, ik wil een donatie of, ik wil, ik wil, doen. ik wil, wil steun verlenen aan, aan, aan een toekomstige herstart van het museum of zo. Want dit dat, moet dat, snel dat, gebeuren, hè? Dat, dat moet snel gebeuren, ja. Want 19 maart, dan, ja. Ja. dan weten we de ja. politieke partijen, hoe dat allemaal gaat veranderen. Ja. Maar goed, het, het, het, het hangt er vanaf... wil het genootschap daar zijn schouders onder zetten? Dat weet ik niet. Ik kan hier niet beslissen voor het genootschap. Maar het lijkt me wenselijk om toch uh, de Zandvoortse bevolking te sonderen... van uh, kun, kunnen we iets zijn er zoveel. Ook, laten we zeggen, de pensionhouders... en hotelhouders hebben er baat bij... als ze kunnen zeggen tegen de gasten... Weeraccommodatie. Ga eens, slecht weeraccommodatie. Ga eens kijken, in dat museum is leuk. Er zijn filmpjes over... we hebben filmpjes over z'n zandvoort van vroegere gebeurtenissen. Die zijn maar tien minuten, een kwartiertje... en dan heb je weer een nieuw filmpje. Er, er is genoeg afleiding en daarbij... er is natuurlijk in het verleden wel eens meer gesproken over... er zijn hele plannen gemaakt voor het museum... ook om de scholen erbij te betrekken... ook om een zaal met computers in te richten. Want de computerapparatuur... Eh, die is er. En die kun je tegen, tegen weinig krijgen. En je kunt daar een heleboel informatie voor opstellen. En voor, voor de historie van de bombschuiten. De, Hoeveel de, foto's de, hebben jullie niet ingescand? 25.000. 25.000? Ja. Daar zijn ze niet allemaal even, even belangrijk. Maar daar zitten natuurlijk ook foto's van klassenfoto's bij van vroeger. Maar niemand meer weet wie in die klas gezeten heeft. Dus het is, het is niet allemaal even waardevol. Dat wil ik even mee zeggen. Maar het, er is veel. En, en, en als dat goed gecoördineerd wordt. Kun je iets presenteren. En kan iedereen daarvan mee eten. Alleen ja. Er, er, er moet toch een initiatief genomen worden. Ik uh, roep de zonfoto's op om initiatief te nemen, en dat doe dat via het genootschap oud-Zandvoort... dat we een, een, aan de slag gaan en dat we een, weer een echt Zandvoorts museum terug hebben. Dat uniek is voor niet alleen de Zandvoorters, maar ook voor de mensen van buiten. En dat ze allemaal langskomen en zeggen... "Hé, hé, Zandvoort is niet verpauperd en is platgewalst... maar er is nog een stukje historie te vinden. Wat Gerna wel zijn, zonder historie is er geen toekomst. Dat klopt. Ik wil je bedanken voor je aanwezigheid hier. Uh, ik denk dat heel Zandvoort het met je eens is. En dat we aan de slag moeten, want de tijd is kort. tijd is kort, ja. Ik hoop dat we een uh, goede bijeenkomst kunnen beleggen... met alle Zandvoorters die liefde voor Zandvoort hebben... en die het museum in stand willen houden. Geweldig. Bedankt voor je komst, Ger. Bedankt, Thomas, voor de techniek en uh, de muziek. Uh, lieve mensen, we gaan uh, volgende week luisteren naar Jaap Kerkman... Ari Zoon... Die een mooi boek heeft gemaakt over uh, van Zandvoort met een S naar Zandvoort met een Z. Uh, interessant boek en uh, Jaap die weet alles van die historie ook. Dus daar gaan we verder met Jaap over praten. Dat doen we volgende week zaterdag. Dames en heren, dit was uh, ZFM oud Zandvoort. En bedankt voor het luisteren.